Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Op sommige plekken in Groot-Brittannië zijn bijna alle tankstations leeg. Volgens Britse media komt er in sommige steden bij 90% van de tankstations geen druppel brandstof meer uit. Automobilisten zijn massaal aan het hamsteren geslagen. Dat begon toen een paar benzinepompen niet meer bevoorraad konden worden door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Deze minister roept op om alleen te tanken als het nodig is. We can only continue to reassure people that we have plenty of petrol, both in storage coming out. De regering zegt al dagen dat er genoeg benzine is, maar dat het soms lastig is om het te vervoeren naar de tankstations. Premier Rutte wil niets kwijt over het bericht dat hij extra zwaar wordt beveiligd. De Telegraaf meldde vanochtend dat dat gebeurt, omdat Rutte mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad. Zijn verdachte types gezien die hem in de gaten hielden, zogenoemde spotters is iemand naar de politie gestapt voor de dood van een vrouw in het Limburgse plaatsje Grevenbicht. De vrouw van 71 werd gisteravond doodgevonden in haar huis. Daar wordt nu nog onderzoek gedaan, zegt deze verslaggever van 1 Limburg. Duidelijk is wel dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat bevestigt de politie. Maar wie het dan gedaan zou kunnen hebben of wat er is gebeurd, men weet het niet. De buurt is in ieder geval geschrokken. Volgens de politie hadden de verdachte die zich nu heeft gemeld en de vrouw een relatie. Een jaar geleden hebben mensen massaal puppy's gekocht omdat ze thuis gingen werken of hun werk helemaal kwijtraakten. En dat is nu goed te merken, zegt deze hondentrainer uit Zeeland. Want als je een puppy een jaar lang niet goed opvoedt, dan gaan ze naar eigen gang. Het hangt er vanaf hoeveel tijd en energie je erin wil steken. En of je bereid bent om, ook als het niet goed gaat, er dus s'nachts voor te zorgen. En als ze diarreeën hebben, dat, dat je dan ook de band schoon moet maken. Andere tips? Bekijk van tevoren goed of het karakter van een hond bij je past. Het weer, de bewolking neemt toe en vanmiddag kan het een tijdje regenen. Het wordt er gaat of twintig. Morgen is het waarschijnlijk droog met geregeld zon en 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB.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 Dit soort uh, muziek gaat uh, de zon vanzelf schijnen in Zandvoort. 19 graden op dit moment en een heerlijk zonnetje inderdaad. Dan mocht je van buiten Zandvoort luisteren www.zfm-live.nl kan je all over de wereld uh, uiteraard uh, luisteren. En ook kijken in de studio aan de Tolweg. Tina, Phil Collins en Philip Bailey. En de uh, Easy Lover. Wat een knotsgekke zaterdagmiddag hebben wij, Albert-Jan. We hebben voetbal. Ja. De competitie is weer begonnen. Ja, AMVJ, SV Zandvoort, en? 0-1. We moeten een beetje opschieten, want uh, na de volgende plaat... gaan we denk ik wellicht direct weer terug naar Jan van der Leden. Ja. Is eigenlijk uh, het einde van de... Helft. We hebben geen appjes gehad dat er tussentijds nogal iets gebeurt. Nee, ik heb even gekeken. Er staat nog steeds 0 tegen 1 uh, op dit moment uh, daar. De... Maar we hebben ook uh, de, de kwalificatie. Ja, daar hebben we ook straks, 1. straks nog even op terugkomen. Als, als, dus, uh, uh, als uh, de, zeggen, de, de reportages binnenkomen. Want het was een hele verrassende... Uh, een hele verrassende. Een hele verrassende. En ja. dus daarover straks uh, wat meer informatie. Goed, uh, wat gaan we doen? Uh, half vier de evenementenagenda... Uh, kijken we uh, vooruit naar de week van de omgang. Uh, uh, uh, in ieder geval extra. Uh, straks natuurlijk uh, hebben we uh, ook nog uh, groen licht voor het bouwen op het watertorenplein. Dat is ook een goed bericht. Dat is mooi, mooi, mooi. Dat, mooi, dat uh, alle vergunningen binnen zijn en dat uh, ze kunnen gaan bouwen. Daarover straks ook meer. Uh, we hebben natuurlijk voor het nieuws in het Kort. We gaan zo weer schakelen met het voetballen. Uh, uh, Evenementenagenda en natuurlijk nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk ook uh, nog het interview. Dat houdt u van ons ook te goed in het tweede uur... van uh, wat Clementine Lentink uh, had met onze collega Ben Zonneveld. En dat heeft allemaal te maken met de opstand tegen de parkeerpalen. Maar niet alleen dat is, niet is er dat... wel meer dingen tegen. Dus, uh... Goed, dus ik zou zeggen blijf luisteren. Dan krijgt u dat vanzelf in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag ook mee... Uh, er wordt ook gegolfd in, uh, in uh, Lake Michigan. Uh, daar is het de uh, Ryder Cup voor golfers uh, het, hoogte, het twee hoogtepunt, hoogtepunt. Uh, de, de wedstrijd tussen Europa en, uh, en Amerika. Het gaat eigenlijk alleen maar om de eer. Gisteren was dag 1, de eerste acht wedstrijden, uh, de eerste acht wedstrijden zijn, zijn gisteren verspeeld. En Amerika heeft een uh, voorsprong genomen van 6 tegen 2 tegen Europa. Vanmorgen weer vier partijen. Daar uh, vullen wij u later uh, deze middag ook uh, uh, meer informatie over. Uh, dat wil u ook niet onthouden. Ik zou zeggen, uh, u, genoeg redenen. Oh ja, in het en derde uur, ik wil het vast even zeggen, cliffhanger. Uh, Marco Temes komt bij ons in de studio. Hij heeft uh, nieuws over een uh, verzamelbundel. Nieuwe verzamelbundel van een zevende delen. En uh, Spectrum, een chronologisch overzicht in inzicht in spreuken, ab, uh, aforismen en gedachten. Genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En zo meteen gaan we weer naar Amstelveen, naar uh, Jan van der Leden, de voorzitter van uh, SV Zandvoort. Want uh, ja, die houdt uh, voor ons uh, de wedstrijd uh, daar in de gaten. Ja, we spelen weer competitie bijna een jaar geleden, uh, de laatste wedstrijd uh, werd gespeeld spectaculaire zaterdagmiddag je beleefde mee bij CFM met nu Duran Duran covers me but you know 80, Ja, de James Bond-film gaat weer uitkomen. Hè? Dus dan moeten we ook deze plaat draaien van een oude James Bond-film. Je hoorde A Few To A Kill, de single van Duran Duran. En uh, van Duran Duran gaan we naar uh, Amstelveen, naar uh, Jan van der Leden. Nogmaals, goedemiddag Jan. Hoi Rob, we zijn we? weer. Hé, hey, ja, ja, bijna het einde eerste helft van uh, de wedstrijd uh, van vandaag. Hoe is het daar? Het is uh, de twee minuten minuut op het uh, teller. En het is nog steeds 0-1. Uh, na de 0-1 die wij maakten in de tweede minuut, werd de AMVJ wel iets sterker. Je moet ook weten dat het allemaal, allemaal grote gasten zijn, gasten van allemaal zeker 1,85. En enkele van ons zijn toch wat kleiner. Uh, Nigel Berg is uitgevallen in de warm-up. En daardoor uh, kwam Novell, die uh, ging zijn plek innemen op de linksachterpositie. achterpositie De AMVJ werd iets sterker, wij hadden veel balverlies. Ted zette het boel om. Die novel die ging naar de andere kant. Er gingen heel veel ballen over novel. En die stond dan in bek. En Rico ging zijn plek innemen. En op dit moment gaat het gewoon goed. En we krijgen kleine kansjes weer. Dudge uh, heeft net de vlam schot afgegeven. Maar het, het blijft gewoon nog 0-1. Oké, nou, ik denk dat we. Sterker, maar niet echt geweest. Ik denk dat we zouden uh, inderdaad uh, de rust ingaan met een uh, 0-1 uh, voorsprong. Uh, de tweede helft uh, komt er dan aan. Ga je ze nog even toespreken in, uh, in, de, in de rust? <lacht> ik, ik zal heus wel toegelaten worden, maar ik denk niet dat ik, dat ik wat ga zeggen. <lacht> <lacht> de, de, nee, de, de trainer uh, zegt dan uh, op, je, op je plaats blijven, of niet? <lacht> even een vraagje tussendoor. Zijn er nog veel mutaties uh, ten opzichte van vorig seizoen? Nee, nee, nee. nee. En daar zijn we eigenlijk wel blij mee. Het is zelfs zo dat... Uh... Bit Water teruggekomen is. Oké. Okay. Uh, But speelde bij HBOK. En die kreeg daar een kleine duid. Maar ja, dat is op de.. Oh, een oh, uh, narrow ja, escape? Je, je nee, uh, But schiet uh, tegen iemand aan en uh, oh. Koen deed hetzelfde in, in de rebound. Maar het was dus bijna 0-2. Oké, okay, nou weinig uh, wijzigingen in, in, in de ja. ploeg. Dat is uh, op zich uh, goed nieuws. We hebben ook een hele tijd uh, natuurlijk uh, niet, niet kunnen spelen. Maar gelukkig weer uh, de competitie. Hij is vandaag weer uh, gestart. En het begint goed met een 0-1. gaan we waarschijnlijk uh, de rust in. Jan, we komen straks uh, voor de tweede helft uiteraard uh, bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Ik hoor wel. Oké, tot zometeen. Dankjewel. Hier is Schapper, Tina Martin en Lil Kleine. Hele nieuwe single.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 en als je mij zegt waar, dan sta ik voor. Probleem is, kom dan langs bij mij. Al zien wij elkaar niet zo vaak, toch dus zal ik er zijn. voor altijd, waarmee ik alles kan delen die mij niets verwijt en leeft zonder spijt. Hé, hey, jij bent mijn gabber. Dat was de nieuwe single van Leo Kleine en Tino Martin. Gaat vast en zeker weer een hit worden. Vanmorgen hadden we een goedemorgen, Samvoort. Onze collega's tussen 10 en 12 uur. En ze hadden het onder meer over het parkeren en de plannen daar uh, omtrent uh, Albert-Jan. Klopt. En, uh, ik bedoel, wat dat betreft is de gemeente natuurlijk druk bezig met het uh, parkeerbeleid aanpassen, CQ-wijzigen. Uh, we hebben nu met de zomerparkeerregels te maken gehad. Dat heeft natuurlijk een andere situatie teweeg gebracht. Maar of dat een, een constante factor gaat worden dan wel dat het uh, aangepast gaat worden... en waardoor wellicht gasten van Zandvoort uh, op meer plekken zouden kunnen parkeren...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 Dan ben je eigenlijk al helemaal voorbij je beleid. En dat is een uh, heel groot probleem. Suggereert uh, dit stuk, dit financiële stuk, um, een parkeerbeleid? Elke Zandvoort krijgt één vergunning, en voor de rest planten we Zandvoort voor met parkeermeters. Ja. Dus fiscaal? Ja, dat suggereert het stuk. En uh, dat werd ook zo gesuggereerd uh, in de commissievergadering.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 Op dit moment niet, ik ben geen politieke partij. Nee, nee, nee, maar u kunt natuurlijk wel... Uh, ja. uh, ik, spreek, ik spreek ook niet voor mezelf. Alleen maar, ik spreek namens een groepering van ongeveer 130 logiesverstrekkers verstrekkers in Zandvoort. Ah, dat is de, de, de hotellerie en de pensioen? Nee, meer de pensioen ah, okay. en de kleine verhuurders. Want ja. de grote hotels, uh, op een enkeling na, doen hier niet aan mee. Dus de, de Siemenvrij uh, pensioen? <laughs> zoiets ja. Ja, ik probeer het een beetje klein te maken. Uh, ja, en de we... appartementen waar ja, ja. veel zijn. Dus die zijn groter of kleiner, er zit verschil in. Ja. Maar het zijn er 100, 130 mensen of instellingen. Uh, wij vormen met elkaar een, een groep. En wat wordt er zoal besproken in die groep? Nou, uh, in eerste instantie uh, bespreken we wat, uh, al, alle problemen waar we tegenaan lopen.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 Uh, ik ben wel aanwezig, maar ondanks dat de anderhalf uur afstand niet meer nodig is, moeten we toch in de hal zitten, want de publieke toerine is nog niet af, uh, ingericht. Oké. Okay. En bij de, als laatste opmerking: inspreken bij de raadsvergadering is niet mogelijk. Bij de Alleen bij de commissievergadering. Oké. Okay. Nou, dat gaat dus niet door. Mevrouw Landing, bedankt, ah, bedankt voor bedankt. uw tijd en uh, nou, we wachten met spanning dinsdag af. We wachten het ja. af. Ja, dat wordt heel spannend inderdaad. Dinsdag tijdens de raadsvergadering. Dat was Clementine Lentink die zich inderdaad zorgen maakte... om die parkeerpalen die er mogelijk gaan komen... terwijl er nog geen parkeerbeleid is vastgesteld. Daar gaat het om, Albert Jans. Snap je hem ja, nog? Daar, daar, daar heeft ze wel gelijk in, want we hebben allemaal die enquête ingevuld. En daar nog geen, de uit, uitkomsten daarvan die zijn nog niet uh, bekend. In ieder geval niet openbaar gemaakt. Nee, nee, maar, maar, maar de voorkeur van de gemeente hebben, is al wel duidelijk uitgebleken wat ze, wat ze willen. Hè? Dus uh, bedoel, of, of dan al die enquêtes nog uh, invloed hebben op het beleid van de gemeente, dat zal dan moeten blijken. Klopt, maar uh, gratis uh, parkeren voor uh, toeristen, ja, dat, uh, dat zal op een gegeven moment echt uh, afgelopen zijn. En ook uh, ja, Klopt. dat kan je nergens meer, toch? Ja, als je naar, naar saint tropez gaat, heeft ook maar één weg, één, één weg uit, rij je op die weg erin. Die komt allemaal betaald parkeren tegen. En het is allemaal op loopafstand van het centrum. En je, gratis parkeren is niet mogelijk is Handroep W. Dus ook, nou ja, wellicht dat dat ook terug te vinden is in de, in de oplossing die de gemeente gaat vinden. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat aflopen. En uh, uiteraard hoor je dat bij je eigen lokale radio op 30 jaar CFM. Wij zeggen een hele goede middag. En straks in het derde uur hebben we Marco Tormes... een tijdje geleden alweer... dat Marco zijn verhaal deed op de radio. Nou, dat hoor je straks in het derde uur. Dus blijf luisteren naar ZFM. En zometeen meteen hebben we de evenementenagenda voor je. I'll tell you. Ooh, I seem to be falling. He's going and falling. Yes, I do. He's going to reverse. He really needs the stuff. I look at you and I go, boing, boing, boing. een uh, lekkere klassieker uit de jaren 80, Narada, Michael Walden, uh, hoor je, en uh, Define Emotions. Ja, we komen vandaag niet echt uh, aan plaatjes uh, draaien toe, albert uh, Nee, maar daar is het nee. programma ook niet voor bedoeld, hoor. Nee, precies. Het is dus de lokale radio ook <laughs> niet voor bedoeld, dus uh, wij gaan uh, weer informatie brengen en dan hebben we het uiteraard over de evenementagenda, want het is half vier geweest, dus het is echt tijd voor, hè, de evenementagenda. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, even, even snel door de bestaande uh, evenementen. Uh, natuurlijk uh, de expositie uh, over het leven van Jan Lammers tot op Heden. En uh, met uh, allerlei uh, me memorabilia uit zijn uh, racecarrière. Uh, en dat is natuurlijk allemaal in het uh, Zandvoortsmuseum. Dan hebben we natuurlijk ook nog de pub-up de uh, tentoonstelling... in het uh, begaande uh, vloer van het Raadhuisplein... Een tijdelijke tentoonstelling met een unieke mix van verzamelingen... geluidsdragers, autosport, circuit, zandvoort... en een historisch raadhuis in de oudheid. Uh, de organisatie ligt ook, weet, ook in handen van het Zandvoortsmuseum. Het pop-up museum is geopend vrijdag tot en met zondag van 10 tot 4 uur. Daarnaast uh, heeft het museum een plek gecreëerd voor jonge kinderen. Kinderen van 2 tot met 5 jaar. Een plek waar je kunt ontdekken, spelen en leren. Een laagdrempelige presentatie waar ouders uh, met hun kinderen heen gaan om te spelen. En waar schoolklassen ontdekken en leren over het Zandvoort van vroeger. En daar is ook nog een hele mooie... ...expositie over Kees de Muis. Ga daarvoor ook even naar de website van het Zandvoorts Museum. Maar dan hebben we de, de hoofdmoot van de evenementen... ...is het programma in de week van de ontmoeting. Wil je nieuwe mensen ontmoeten? Heb je zin om iets nieuws te leren? Dan weet je niet wat er is of wat er bij jou past. Van 30 september tot en met 7 oktober is het de week van de ontmoeting in Zandvoort. Het moment om de eerste stap te zetten... Uh, het staat vol met activiteiten en uh, het gaat te ver om ze hier allemaal voor u uh, uh, op te, te lezen, om het zo maar eens te zeggen. Maar neem de moeite om uh, even. Uh, het, staat, het is gepubliceerd in de Zandvoerse Courant. En uiteraard ook op de, op de, uh, op de website van het uh, museum kunt u daar meer informatie over uh, inwinnen. Het programma week van de ontmoetingen van 30 september tot en met 7 oktober. En de organisatie van dit alles ligt in handen van de gemeente Zandvoort. Pluspunt, uh, de innovatie, dagbesteding, uh, kennen maar hard oppeppers. Ook Zandvoort en zorgbalans. Dus u met een goede handen. Uh, tot zover. Dankjewel albert dat was hem, de evenementenagenda en uh, uiteraard ook uh, het een en ander na te lezen op onze eigen CFM-app. En dan gaan we zometeen weer naar Amstelveen toe, want uh, daar is Jan van der Leden. De tweede helft uh, is inmiddels gestart, de wedstrijd uh, AMVJ tegen SV Zandvoort. Na twee minuten was het al 0 tegen 1 uh, door een uh, strafschop. En uh, het staat nog steeds 0 tegen 1. Maar hoe de tweede helft gaat verlopen, dat hoor je na deze plaats. Yeah, the rijden wel vaker voor je deze plaat uit de jaren 80 van John Farnham en Jor de Foyce ja, daar word je gewoon vrolijk van en of ook vrolijk worden van de tweede helft van de wedstrijd van SV Zandvoort. dat gaan we nou van Jan van der Leden horen, want we schakelen weer over naar het sportcentrum van AMVJ daar in Amstelveen tweede helft inmiddels gestart Jan ja, de, hij is inmiddels 16 is oud, gaat net een vliegtuig overheen Koen uh, kop door, uh, Jesse redt het net niet om, ze, om de laatste man te ontspijlen. Maar uh, het, het uh, spel speelt zich hoofdzakelijk af op het middenveld. Er is nog geen gevaar geweest voor de beide Gaan rustig. Uh, Rico gaat nu uitgooien. Komt beetje het Het is een beetje... Potscheknoots wat ze, wat ze begonnen aan ja, voetbal op dit moment. Oké, okay, is er nog uh, gewisseld uh, trouwens, uh, Jan, of uh, iedereen... Geen uh... wissels. En de ANV heeft twee wissels. Die uh, twee buitenspellers hebben ze ingegoten. Ja, uh... Even over dat vliegtuigje. Zat er ook een, een, een, een spandoek achter, of niet? Nee, nee, nee. Ik zeg het. <laughs> ja, ja, dat, kan, dat kan ook nee, nog. Niet, niet van 4-3-3 of 4-3-5? Nee, nee. Oké. Nee, dat <laughs> okay. nee, is helemaal niet. Oké, okay, nou, nou de, ja, de, de, de tweede helft, uh, wat uh, ja. Kan je al wat zeggen over uh, de, de krachtmeting op het uh, veld op dit moment? Nou, op dit moment uh, zijn wij iets, iets meer iets sterker, om zo maar te zeggen. En is uh, AV iets voorderiger. Maar AMV is gewoon een hele sterke, fysiek sterke ploeg. Waar wij het dan toch wel moeilijk mee hebben, en dat is al jaren zo. Maar deze, deze tussenstand is wel even geweest. Ja, wat ik, ik, ik zag nog trouwens, de, toen ik dit programma voorbereide dat 10 oktober 2020 speelden we nog tegen, tegen AMVJ. En dat was thuis. Weet, je, we, be, thuis weet je nog hoe die wedstrijd toegegaan gegaan is? Want volgens mij hadden we hem toen thuis wel gewonnen van AMVJ. Ja, en hier was het 1-1. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval uh, weer, uh, weer de wedstrijd is dus altijd moeilijk aan Dus als we eigenlijk uh, ja, nu het, uh, het eindsjaal zouden hebben, zouden we best wel blij zijn, denk ik. Ja, ik hoorde dat de HBOK stond, de rust. Dus dat is uh, dus ook een tegenstander uh, van Formaat. Ja, die wisten natuurlijk een goede speler die wij nou weer uh, terug hebben. Ja, dat is. ja. ja, ja. Dat is het zijn. Ik denk het wel. Oké, okay, nou Jan, uh, ja. jij houdt de wedstrijd uh, verder voor ons uh, in de gaten. Mochten er nog uh, veranderingen komen, dan uh, horen we dat ja. graag van je. Ja, ik laat het je uit. En anders uh, bellen we je zo uh, rond het einde van de wedstrijd. Zo uh, tussen kwart over en uh, uh, half uh, vijf uh, zijn ja. uh, weer terug. Voor het einde van, uh, van uh, deze wedstrijd. Dankjewel Jan voor oh, okay. dit moment.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 dum me a river. You can be so cruel, making me shiver. Feeling like a fool, see dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum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 Speciaal even gedraaid voor uh, oud collega Dolly Tempierik. De Dolly song. One, two, three, de Ayman Beck. Inderdaad, een hele nieuwe single. Nou, wordt gezellig hier in de studio en uh, waar het ook gezellig wordt... eindelijk, eindelijk zou ik bijna willen zeggen, Albert-Jan... Ja. is rondom de Watertoren wat er mag gebouwd gaan worden. Ja, uh, ik zou zeggen bijna breaking news, maar ja, de, de vergunningaanvragen liepen allemaal nog. Maar uh, tot onze grote vreugde konden we nu zien groen licht voor bouwen op de Watertorenplein. Op het Waardertorenplein kan eindelijk de veelbesproken schep de grond in. Het was de uitkomst van de behandeling van het collegevoorstel in de raadscommissie van vorige week dinsdag. Eindelijk is de vijfde verantwoordelijke wethouder Gert-Jan Bluis gelukt om een afronding te maken van het ellenlange dossier. De voorlopig laatste hobbel was de verkoop van de grond en daarmee de raadscommissie vorige week ingestemd omdat de ontwikkelaars en de gemeente het niet eens konden worden over de grondprijs... werd een derde partij gevraagd om een waarde te bepalen die voor beide partijen bindend zou zijn. De verkoopprijs kwam uiteindelijk lager uit dan de gemeente had berekend. Dit komt met name omdat de Raad vorig jaar de 30-40-30-regeling heeft ingevoerd... waarbij 30% sociale woningbouw verplicht is voor nieuwbouwprojecten. Aan de commissie werd voorgelegd om de verliesvoorziening van voor de grondexploitatie... Watertorenplein van 365.000 per direct ten laste te brengen van de reserve. Strategische investeringen, de zogenaamde SIA onderdeel, sociale woningbouw. De commissie ging akkoord en er werd wel wat kanttekeningen geplaatst. Zo vroeg Marco Deen van de PVV. Twee Haarlemse makelaars krijgen de gelegenheid om deze woningen te verkopen. Waarom geen Zandvoortse makelaars? Volgens de wethouder is dat aan de ontwikkelaar en heeft de gemeente daar geen invloed op. Andere opmerkingen gingen vooral over de prijsonderhandeling die voor de gemeente niet gunstig heeft uitgepakt. Het had wel wat beter gekund. Hoe hoog het verkoopbedrag precies is ligt onder geheimhouding. Dat heeft volgens de wethouder alles te maken met de risico's voor de ontwikkelaar, maar ook voor de veiligheid van de gemeente. Toch zat er een dik tevreden wethouder aan de tafel. Het heeft lang geduurd. En we hebben geprobeerd de beste prijs te krijgen. Ik dank u voor uw steun voor dit voorstel. En het voorstel gaat echter niet als hamerstuk naar de Raad... omdat de PVV tegen de geheimhouding zal gaan stemmen. Dus het laatste hobbeltje moet nog genomen worden. Dus dat is... Uh, wordt vervolgd? Ja, ja, het wordt vervolgd, maar bedoel, ik dit hobbeltje moet nog even genomen worden. Ja, waar zit de adder, albert uh, Nou ja, omdat de, de, de, de, de uiteindelijke afspraken tot... Uh, voor, wat er, voor hoeveel die grond verkocht wordt... Dat, dat exacte bedrag zullen we formeel niet weten... omdat dat geheim wordt gehouden. Maar ja, zo zijn we natuurlijk wel wat, wat kanttekeningen. Ik begrijp de opmerking trouwens wel... dat de Haarlemse makelaarsen doen... Uh, waarom geen Zandvoortse makelaars... want we hebben ook Zandvoortse makelaars natuurlijk. Begrijp ik ook. Uh, maar uiteindelijk... Uh, 80 of 70 procent, ik weet het niet zo uit mijn hoofd van al die appartementen, uh, die zullen per loting worden toegewezen. Mm -hmm. uh, in eerste instantie blok 1, 2 en 3, uh, die hebben, uh, uh, zand, hebben zandvoortjes voorrang tussen de aanhalingstekens. En het vierde uh, blok, dat naast de watertoren staat, dat zal een beetje vrije sector worden uh, met uh, geen woonverplichting. Dus daar wordt ook nog wel het, het enige over gesteggeld, denk ik. Maar ja, er zullen natuurlijk veel, er zullen veel, uh, laten we zeggen, veel vaak overschreven zijn. In mijn enthousiasme ga ik zelf stotteren. Maar dus, ik denk dat er heel veel aanmeldingen zijn. Dat weet ik wel zeker. En uh, dat het loten, want dat is natuurlijk ook weer apart met de notaris erbij. En uh, ben, uh, spannende tijden voor uh, eventuele mensen die daar uh, willen gaan wonen. En weet je hoe ze deze woningen daar doen? We hebben het over een bedrag van uh, 350.000 euro uh, ongeveer. Hè? Nou, twee, twee, Ze zitten onder het, uh, over 2,5 ton, iets meer dan 2,5 ton exclusief parkeerplaats. Maar dat zijn sociale koopwoningen? Ja, die zijn 50 vierkante meter. Uh, die zit, dat is blok 1. Dat zit als het ware tegenover dat uh, hotel op de hoek. Uh, uh, hoe heet het ook weer? An an Andrea? Ah. Anna? Anna. Anna? Kijk, ben blij, ben blij. Marco is er al, dames en heren. Dus die helpt me dan even. Maar da daartegen da daartegenover, uh, uh, Hotel Anna, uh, krijg je sociale woningbouw. Maar dat is de. Wat dat is uh, aan de hoogweg uh, toch? Ja. ja, ja oké. oké okay. okay. okay. Nou, we zijn er helemaal. We houden het in de gaten. Dankjewel. Het was een ingewikkeld verhaal. Maar eigenlijk. Betekent het gewoon, er kan gebouwd gaan worden. En daar zijn we blij om. Jazeker. We krijgen vier blokken die daar rondom de watertoren gebouwd worden. En nou nog de watertoren zelf, hè, want die verdient ook wel een opknapbeurtje. Oh, je zou zal, zal maar in blok 4 gaan wonen. Oh, oh mooi uitzicht. De, de Doobie Brothers en de Long Train Running. We deden even lekker mee in de studio Tolweg 10A. En wil je meekijken in de studio in de Tolweg 10A... ...ga dan naar www.zfm-live.nl. We hadden het net over het Watertoorplein. Even als aanvulling, volgens mij in uh, oktober... Worden de officiële uh, verkoopprijzen bekendgemaakt hè, van het uh, plan? Nou, de, de, de, de indicaties zijn al afgegeven. Alleen voor blok 4, dus die, dat blok wat naast, uh, naast de toren komt te staan... dat, is, uh, dat zijn 18 uh, vrije, uh, vrije verkoopwoningen. Uh, uh, dus daar is nog niet zoveel over bekend, maar over die andere wel. Het is van 280 exclusief ongeveer tot uh, 380 exclusief parkeergarage, of parkeerplek moet ik zeggen. Dus, maar in ieder geval, de brochures uh, worden nu gecontroleerd en die komen dan in het verkooptraject en dan zullen de, vanaf oktober de verkoopgesprekken gaan plaatsvinden. En dan, uh, dan de loting, de spannende loting. Dat is spannend, heel spannend. Ja. Zodad ik het uh, derde uur met uh, daarin uh, Marco Temes. Marco, welkom, wel, welkom dat je er bent, alvast. Ja, dankjewel. We hebben, uh, we hebben een aantal items, daar kunnen we niet omheen. We moeten de kwalificatie van de Formule 1 natuurlijk nog even doen in het derde uur. Oh, daar, daar kom ik juist Uiteraard, uiteraard, ja, ja. uiteraard, uiteraard. En het dier van de week kunnen we ook niet omheen, maar de rest uh, van de tijd gaan we met jou vullen. Want je, jij hebt natuurlijk uh, niet stilgezeten tijdens uh, de lockdowns. En, uh... Nou, juist wel. Ja, je hebt wel stilgezeten. Hij heeft er gelijk weer bij de hand. Hè. Maar we gaan het uitgevoerig hebben over uh, een, uh, een verzamelbundel uh, van poëzie. Uh, genaamd uh, Zwevende Delen. Ja. En uh, jij had mij uh, ter voorbereiding op dit gesprek... Uh, wat we zo meteen gaan voeren... Uh, nou, een chronologisch overzicht gegeven geven van inzicht... in spreuken, aforismen en gedachten. In totaal 3030. Ja. ja. Stuks. Ja, ik heb er inmiddels al meer geschreven. Maar... Oh jee. Yeah. En daar gaan we het allemaal over hebben in het uh, volgende uur, het uh, mannen. Volgende uur. Goed idee. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren naar uh, je eigen lokale radio CFM. En don't worry, be happy. Wij zijn gewoon terug naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. Met nog 1 uur lang Zandvoort op zaterdag. En daarin te gast, Marco Temes. Tot zometeen.